Mm. Mm. Ha, wat ruikt het cadeautje heerlijk? Wat is het? Oh nee nee nee, N nog niet openmaken hoor, straks. Mm. Lieve schat van me. Hm. Hm. Wat zit er nou in? Ik ben zo benieuwd. Ik heb een gedicht voor je geschreven. Kan je dichten? Och, het ruimt. Dat wel? Hm? Nee, laat maar dicht. Lees het maar als ik er niet bij ben. Waarom? Ben je verlegen? Uh... Weet je, heel eigenlijk ben ik dol op verlegen mannen. Mm. Mm. Mm. Weet je, weet je wat ik wil? Uh... Wat wil jij? Ja, je lieve Marlena, dat weet je zelf ook wel. Maar dat kan hier toch niet, zeg maar. Kom maar. Marlena? Ja, zo. Wanneer ik in de gelegenheid ben, gaan we samen naar de dierentuin. Echt? Echt waar. Weet je wat jij bent? Nou, ongeveer wel, ja. Jij bent mijn Chunkitui. Pardon? Ja, ja, jij bent mijn Chunkitui. Ja, maar wat betekent uh, uh, Chunkitui? Dat betekent mijn zoontje, mijn lieverd. Dat betekent Chunkitui. In het Quechua. Ach, wat, wat interessant. Wacht even. Doe me eens een plezier en zet het woordje even in mijn agenda. Tjunkitui. <laughs> grappig woordje. Is je nooit van gehoord? Je hebt wat geleerd. Alles is een schreeuw om liefde. Oh, wat prachtig. Heb jij dat geschreven? Ja, maar nu moet ik als een haas. Als een haas? Ach, nog even. De plicht roept. De plicht? Adem nog heel even, Jean. Nog heel even dan. Mm, fijn, Jean. Mm. Mijn chunkie, Ja. Mm, wil je wat voor mij doen? Alles. Zeg het maar, wat moet er gebeuren? Mm, wil je dit pakje voor mij versturen? Pakje? Alleen maar een pakje? Of, of vind je het vervelend? Schat, al moet ik honderd pakjes voor je versturen. Ik doe het met liefde. Tjoekietoei van me. Ja, ja. -tui. Zeg, kunnen we de zaken tot nu toe even met je doornemen? De noodzaak daarvan zie ik niet zo 1, 2, 3. Hoeft ook niet, maar als tweede ik heb ik ook zomaar rechten en plichten. Nou, laat die dan maar eens horen dan. Oh, het is eigenlijk heel simpel. Ik vind dat jij je vrouw van Malena moet vertellen. Ach, het heeft toch weinig om het lijf, zeg maar. Ach, dan heb ik het misschien verkeerd begrepen. Want ik hoorde van de week toch duidelijk zeggen... Ik heb gespaard. Ik zou misschien hier aan de slag kunnen als, als winkelier. Ik zou een reisbureautje kunnen beginnen. Nee, nee, je lacht me nou niet uit. We zouden samen ergens kunnen wonen. Mij maakt het niet uit waar en hoe. Van mijn part is het een krot. Schatje, sch schatje, wat is er? Mijn tand, een vulling, auw! Oh, vervelend. Oh, gut, ja, maar zo'n tand is niet het einde van de wereld, hè? Nee! Nee. Nou, zal ik met je meegaan naar de tandarts? Let jij maar op de kinderen. Ah! Oh. Deze riesling is zo temperatuurgevoelig. Ach, dat, dat, dat valt er wel mee. Ja, ik weet niet hoor, maar... Ja, smaken verschillen. <laughs> dat is maar goed ook. <laughs> ik heb zojuist een berichtje gekregen dat die jongen uit Almere, weet u wel... Ja, ja, ja. Nou, die die zijn zijn verwondingen bezweken. Mijn hemel. Wat u zegt. Maar nou, wat doen we nu? We houden ons aan de officiële lezing, maar meer kunnen we toch niet doen? of? Ja. Nee. Ja, het is een gebruikelijke procedure. Vervelend allemaal. Maar ja, iedere dag is het raken, Aanslagen, dooien. Maar ellende. Niet echt een fijn klimaat om de minister in te ontvangen... Moeten we het bezoek uh, skippen? Geen, geen denken aan. Dat zou een signaal aan dat tuig zijn. Aan dat zogenaamde verzet. Warnke, jongen, over mijn lijk. Hoor je? Over mijn dead body. Yes? Eh, uh, uh, ja. En daarom gaan wij door met onze voorbereidingen. Ja? Dus moeten we weten of die pief op dieet is... of wellicht een ander handicapje heeft... wat een goede maaltijd in de weg staat... Behoorlijk vlees kun je eenmaal niet op het laatste moment bestellen. Ik, ik zal ze nog een keer polsen. Oh ja, die opkoper voor die jeeps, die heeft uh, afgehaakt. En heb jij hem gewezen dat er kogelvrij glas in die voertuigen zit? Echt een unieke optie. Oh, Nou, dat kon hem helemaal niks schelen. Nou, dat is dan een opkoper van versie in een land waar de kogels iedere dag om je oren vliegen. jij nog een uh, glaasje? Een uh, uh, halfje dan. <laughs> Halfjes worden hier niet geschonken en gedronken. Dat moet je zo langs moeten wel weten. Ga je wat leuks doen het weekend? Nee, we zijn nog geen vastomlijnde plannen. Dacht ik.